Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De 26-jarige Nederlander die vanmorgen vroeg in het centrum van Antwerpen... zwaar gewond uit een auto werd gegooid, is buiten levensgevaar... maar niet aanspreekbaar. Politie vond de man in de buurt van de Grote Markt... samen met een 20-jarige landgenoot. Op welke manier hij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De auto waar het slachtoffer uit was gegooid... werd later teruggevonden in de buurt van Middelburg. In de Oostenrijkse wintersportplaats Leg worden tien mensen vermist. Door een lawine raakten ze bedolven onder de sneeuw. Eén iemand is gewond onder de sneeuw vandaan gehaald. Er zijn zo'n 200 hulpverleners op de been om de vermisten te zoeken. Ook zijn helikopters en getrainde honden ingezet. De sneeuwmassa kwam rond drie uur vanmiddag in beweging. De afgelopen dagen viel er veel sneeuw in het gebied. Neonazi Joop Glimmerveen is overleden. Tussen 1974 en 2000 leidde hij de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. De partij deed mee aan lokale en landelijke verkiezingen... maar wist nooit een zetel te behalen. Glimmerveen haalde verschillende keren het nieuws... onder meer door, zich op, door zijn openlijke verheerlijking van Hitler... en zijn negatieve uitlatingen over mensen met een migratieachtergrond. Joop Glimmerveen is 94 geworden. Het busongeluk gisteren in het noordwesten van Spanje... heeft aan zeker zes mensen het leven gekost. De bus reed in de regio Galicië van een brug af... en kwam 75 meter lager in een stromende rivier terecht. Hulpverleners hebben de chauffeur en een van de passagiers weten te redden. Duikers van de politie hebben het vak verder onderzocht... maar niemand meer aangetroffen. In het wooncomplex in Delft is vanmiddag een vrouw neergestoken... om op Westmeld dat het incident rond drie uur gebeurde... in een complex voor studenten, starters en statushouders. Politie heeft één verdachte aangehouden. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij... in de relationele sfeer. Het weer komende nacht koelt het af tot de gaat of zeven... en trekken nog een paar buien over het land. Ook morgenochtend buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag breekt de zon door. Met 10 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto die blokkeert de rechte rijstrook. Bij Sint Pancras op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer 4 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zanvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu. Peaceful Radio. Op terug bij Peaceful Radio Show, de kerstshow van 2022. All is calm, daar gaan we mee beginnen van Charles. Daarna komt Corey met On a Cold Frosty Morning. Nou, dat is het op deze kerst absoluut niet. A Season of Peace, een prachtige titel van Bob Bobber Jonker. En daarna gaan we eens even ook terug in de tijd met... I heard it was Christmas Day van Tom Cowfields Of Jim Ottaway, Another Christmas Eve. Ja, dat was, uh, dat was gisteravond. En uh, Nou, zo gaat het maar door. De kerstshow dus hier op ZFM van Peaceful Radio. Ik wens je heel veel luisterplezier. En mocht je het nog een keer willen beluisteren... Of de playlist willen bekijken, dan kan dat via peacefulradio.info. Guru Joss from White Sun one of the artists on Peaceful Radio please visit our website www.whitesun.com for listening to peaceful radio wishing you a wonderful holiday season